Ismaël De Bruin met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad is de Amerikaanse aanval op Venezuela fel bekritiseerd. China en Rusland verwijten de VS wetteloosheid, maar ook bevriende landen reageren kritisch. Voor een Amerikaanse rechtbank heeft de gevangengenomen president Maduro gezegd dat hij onschuldig is. De zitting duurde maar even. Op 17 maart gaat de zaak tegen Maduro en zijn vrouw verder. In Venezuela is vicepresident Delcy Rodriguez officieel beëdigd als interim-president na de gevangenneming van president Maduro. Ik kom hier met pijn, maar ook met eer, zegt Rodriguez. De spoorwegen hebben ook vanavond veel last van de sneeuw. In de regio Amsterdam is nauwelijks strijdverkeer mogelijk, ook niet van en naar Schiphol. In de rest van het land zijn er veel vertragingen of vallen treinen uit. De NS adviseert om niet met de trein te reizen. Ook op de weg zijn er problemen, want in het westen van het land is er weer sneeuw gevallen. Vergeleken met de ochtend viel de avondspits mee. Op de snelwegen stond in totaal 200 kilometer file, de meeste rond Amsterdam en Utrecht. En waren er waren duizenden pech gevallen, de wegenwacht zette extra mensen in om iedereen weer op weg te helpen. De KLM vraagt de duizenden reizigers die op Schiphol zijn gestrand om zelf een hotel te boeken. Normaal doet de luchtvaartmaatschappij dit, maar de KLM kan de grote aantallen niet aan. Het bedrijf annuleerde vandaag honderden vluchten. Veel binnenkomende vluchten weken uit naar Düsseldorf en Brussel. Vluchten omboeken is lastig, niet alleen omdat er zoveel mensen zijn gestrand, maar ook omdat het winterweer nog wel een paar dagen aanhoudt. En dan meer over het weer. Vooral in het westen en noordwesten winterse buien. Het kan glad zijn. Vannacht vaker droog en kans op mist. Bij 0 graden aan zee tot min 8 in het binnenland. Morgen af en toe sneeuw. Het wordt dan 0 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van deze 22e aflevering en december special van Play It Loud Dutch Fury. Het maandelijks terugkerende metalprogramma, speciaal gewijd aan de florerende opkomende en al uh, metal zien, uh, zoals. Als met nieuwe opkomende en oudgediende succesvolle acts. Sorry, ik kom er even niet uit. Fijn, en bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn van deze allereerste Dutch Fury-uitzending van dit jaar zijn ingegaan. En mocht je net pas hebben ingeschakeld, bedankt dat je alsnog bent gaan luisteren. Je hebt er wel een heel uur met lekkere metal uit ons mooie metalandje gemist. Gelukkig heb ik nog een heel tweede uur voor jullie... waar ik nog een lekkere selectie nieuwe muziek mag draaien. Natuurlijk allemaal van eigen bodem. En de vaste play out luisteren wij natuurlijk al lang... dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de uuropener Dit tweede uur komend van Eye of Million. Het nieuwe door Tolkien geïnspireerde symfonische project... opgericht door Martijn Westerholt van De en de Finse zangeres Johanna Kurkela van Auri... met hun tweede single Symphonia Arcana. Afkomstig van hun aankomende album Forest of Forgetting... dat op 20 februari verschijnt... Via Nepam Records. Sinfonia Arcana ontvouwt zich met mystieke emotie, dynamische wisselingen en dramatische orkestrale schoonheid die van begin tot eind boeide. Van orkestrale grandeur van Eye of Million gaan we moeiteloos over naar de hardrock... met klassieke invloeden van het uit Nijverdaal komende Sense of Urgens, er, Urgency... die de erfenissen van bands als Whitesnake, Deep Purple, Van Halen en Pendragon in ere willen houden... dankzij hun melodieuze hardrock dat progressieve en symfonische invloeden bevat. Dit jaar staat de release van hun nieuwe EP gepland... en daarvan bracht de band hun eerste single, Ship of Madness, uit op 17 december. En de heren hadden het volgende hierover te zeggen. Goedenavond, van Dutch Fury op ZFM Zandvoort. Ik ben Bas. En ik ben TJ. En namens onze band Sense of Urgency vinden we het te gek dat we hier te horen zijn. Onze eerste single Ship of Madness is eindelijk uit. En we zijn ontzettend trots dat we dit met jullie kunnen delen. En dit is nog maar het begin. Want vanaf 17 februari brengen we namelijk nog drie singles uit. Die uiteindelijk samen onze allereerste EP gaan vormen. Blijf ons dus volgen voor alles wat nog komt. Maar voor nu volume op 10 voor Ship of Madness. Ja. All FM, Zandvoort. Hi allemaal, wij zijn c night Zometeen luisteren naar ons nieuwe nummer Waste of Time, waar we heel erg trots op zijn. Vind je dit nummer leuk? Kom dan deze vrijdag 9 januari naar Musicon in Den Haag. Of check ons op Spotify en natuurlijk bij Zandvoort FM. als tweede in het blokje ik Waste of Time... ...de nieuwe single van C-Night... ...door hen zelf aangekondigd. Sea night is een metalcore band met een zangeres... ...die het genre een eigen draai geeft. Geïnspireerd door bands als Spiritbox, Architects... ...Metallica en Periphery... ...combineren ze harde riffs met melodieuze elementen. Hun muziek behandelt thema's... ...als mentale worstelingen, zelfontdekking... ...en veerkracht. Op het moment is de band druk bezig met de afronding... ...van hun debut, ...die binnenkort te beluisteren zal zijn op Spotify... ...en andere streamingdiensten. Tracks als... Me, Rebellion en Set Me Free laten zien waar de band voor staat. De recent uitgebrachte singles Barely Breathing, Escape... en de zojuist gedraaide Waste of Time... geven een goed beeld van wat er te wachten is. Live Wait met een sterke performance... en een herkenbare thema's het publiek te raken. Dus ze niet wanneer ze live te zien zijn. Onlangs is de band zelfs geselecteerd om mee te doen... aan de voorronde voor Overijssel... van de jaarlijkse Wacken Metal Battle in Hedon te Zwolle. Dus ga dat zien... En voor de volgende band reizen we weer af naar het oosten van het land... ...namelijk Almelo, waar altijd wat te doen is. En dat blijkt ook wel, want de opkomende death metal band... Pandemonic Descent komt daar vandaan. De band heeft een krachtige en agressieve sound... ...die invloeden van iconen zoals Gojira, Anglemaker en Amon Amarth combineert... ...en bekend staat om zijn doordringende riffs en rauwe emotioneel geladen zang... ...met teksten die voortkomen uit de persoonlijke ervaringen van de bandleden. Tevens duiken ze diep in onderwerpen die vaak over het hoofd worden gezien... in de bij zoals existentiële vragen, sociale onrechtvaardigheid of persoonlijke strijd en zoeken ze naar betekenis in de chaos van het dagelijks leven waarmee ze de luisteraars proberen te confronteren met diezelfde thema's. Na succesvolle optredens in de Little Church in Almelo en Walhalla in Deventer is Pandemonic Descent momenteel druk bezig met het opnemen van hun muziek en het schrijven van toekomstige nummers. En Mental Maze die je zo gaat horen is het allereerste resultaat dat op 19 december werd gereleased en ik vond zanger Roy Bouwman bereid hiervoor wat op te nemen. Roy, ontzettend bedankt en veel succes. Hey Metalheads, wij zijn Panamonic descent. Zometeen hoor je onze eerste single 'Mental Maze' hier op ZFM's Play It Loud. Onze nummers worden geschreven met brute riffs, harde drums en diepgaande teksten die voorkomen uit persoonlijke ervaringen en thema's die vaak onbesproken blijven. Binnenkort hoor je ook onze hele EP, dus uh, hou ons goed in de gaten via onder andere social media, Spotify, Instagram. Geniet ervan en keep those metal horns up. We gotta find this feeling Just in this feeling You know we can't stop this feeling Op 19 december heeft de vernieuwende Melodic Metalcore Collectief Crisis Theory van gitarist Tietse de Krieger, producer en multi-instrumentalist Chris Twist en vocalist Phobos Storm een lyric video gedropt voor de titeltrack van hun debuutalbum Black Lotus. De band blijft hun sound verder ontwikkelen door agressieve metalcore elementen te combineren met pop-invloeden en elektronische texturen. Wat resulteert in een moderne en dynamische luisterervaring. En net vlak voor de feestdagen kwam ook de in 2021 opgerichte Vijfkop melodic metalcore band Serotonia met een nieuwe single op de poppen. De eerste sinds hun laatste in juni verschenen EP World at War. Terminally, Terminally Online heet deze single. Het perfecte nummer om hard aan te zetten tijdens het kerstdiner met je schoonfamilie... ...terwijl zij op hun telefoon door Facebook scrollen in plaats van een echt gesprek te voeren. Seratonia is geïnspireerd door bands als SLA Dying, Periphery en In Flames. En maakt muziek met melodieën, screams, growls, eh, cleane vocals, zware drums en technische gitaarpartijen. Ze experimenteren met nieuwe ideeën en combineren verschillende persoonlijkheden in hun muziek. Terminally online hoor je nu. And push it down The senseless people We the wars to grow Trained love will rain But loss can still be found we finally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 Estonia terminally online draait ik de. Final Decision van Groove Death Metal Band Magna Cult. Op 20 december verscheen een nieuwe album Looses. Final Decision gaat over een innerlijke strijd met geloof, schuldgevoel en angst. Een nummer volgt iemand die twijfelt aan geloof en perfectie... terwijl hij worstelt met schaamte en afwijzing. Naarmate een nummer vordert maakt twijfel plaats voor vastberadenheid. Innerlijke demonen worden verdreven, pijn wordt achtergelaten... en er wordt een definitieve keuze gemaakt. Uiteindelijk staat het nummer symbool voor het vinden van verlossing... helderheid en leiding door middel van een hogere waarde. Waar, euh, waarheid. Magna Curlt is al een langere tijd een kracht in de Europese metal scene... en heeft een toegewijde bandbase opgebouwd door explosieve live optredens en tournees met enkele van de grootste namen in het genre. Ook de in 2017 opgerichte epische folk metalband Il Ilmarinen heeft hun nieuwe EP Ascension, dat een conceptalbum is, uitgebracht op 20 december. Het vormt het eerste deel van een tweeluik... dat thematisch het verhaal van Vikingheld, Ragnar, Lotbrok en zijn opkomst volgt. Het album dat beschikbaar is op alle streamingplatforms. Wordt beschreven als een één doorlopend geheel vol sfeer en verhaal. En van dit album hoor je nu het nummer The Are Great Artifacts. Muziek. Hoort u alleen hier op ZFM Zandvoorn. Hallo allemaal, mijn naam is Kevin en ik ben de drummer van de band Ethmer. We hebben recentelijk ons debuutalbum Departure uitgebracht. De komende track genaamd Spice and Gold is medegeschreven door onze overleden gitarist en beste maat Jelmer. Ik hoop dat jullie ervan genieten en zorg dat je ons checkt. We zijn te vinden op Spotify, Bandcamp en YouTube waar tevens ook een enorm vette leerlijk video van deze track te vinden is. Maar voor nu, heel to yourself en dit is Spice and Gold. Het in dit laatste blokje van deze allereerste uitzending van Play It Loud Dutch Fury dit jaar. Rijkt de vorig jaar op 27 april verschenen single Spice and Gold. Vanuit Hillegom komende black metal band Ethelmer. Spice and Gold is afkomstig van hun allereerste langspeler Departure... dat 13 af december onafhankelijk is uitgebracht en is opgedragen ter nagedachtenis is aan hun gitarist en dierbare vriend Jelmer. Niet alleen dit nummer, maar het hele album is doordrenkt van nautische avonturen en legendes. Prachtig begeleid door een verbluffend artwork... van niemand minder dan Timon Kokot. Het logo is gemaakt door Deepayandas Arts... en past perfect bij de avontuur en mystiek... die de band probeert over te brengen. Uit al deze elementen heeft Bas, drummer van Discarded... de lyric video voor Spice and Gold met grote zorg gemaakt. En voor we zo direct alweer toe zijn... aan het laatste nummer van deze eerste play... Play It Loud, Dutch Fury dit jaar, afkomstig van onze zuidenburen... ga ik eerst nog even met jullie delen waar de last-minute beslissers nog naartoe kunnen... deze week qua metalconcerten, dankzij de Play It Loud concertagenda. De Play It Loud concertagenda. En dan hebben we even een greep uit de beschikbare lokale metalconcerten... Uh, 9 januari is het metalcore wat de klok slaat in Muzikon in Den Haag. En My Dice is de hoofdtekst van een fijne avond moderne metal waarbij verder Between the Reds Snakes, Slidian en Skynight aansluiten. Reken op krachtige riffs, verbletterende breakdowns, melodieuze hoeks en heel veel rauwheid. De tickets kosten euro, inclusief de servicekosten. De deur uh, aan de deur zijn ze euro. De deur openen om half acht en aanvang is om acht uur en dan speelt Skynight. Check de tijdschema even op www muzicon.nl. En met meer dan 22 jaar ervaring op het podium is Up the Irons een gevestigde naam binnen zowel de wereld van Iron Maiden als in de internationale tribute scene. En hebben ze talloze shows over de hele wereld gegeven. Als support komen de Twisted Sisters mee. Een all-female Twisted Sister tribute band. Ze zijn precies wat ze zeggen, dat ze zijn een tornado aan energie die het publiek meeneemt langs de hoogtijdagen van de legendarische ethisch rockband Twisted Sister. Dit alles vindt plaats in de poppodium Boerderij in zoeter meer tickets kosten uh, aan in de voorverkoop 23,50 en aan de dagkassa 24 euro deur open om half acht die avond en om aanvang is om 8 uur. Interaction is de headliner van de aankomende editie van Metal Café XXL in januari in de Cornburst te Delft. Het voorprogramma wordt verzorgd door de lokale reizende sterren Narcolepsy en Asset Attack uit Gouda. Tickets kosten 7 euro's, deur open om 8 uur en aanvang is om half 9, en dan speelt Asset Attack. Ook op 10 januari dan vindt weer een nieuwe editie van The Sounds from the Underground plaats in de klos in Emmeloord met Slaughter the Giant, Putrefied Corpse, Nibble Storm uh, Salvage. Deadly Alliance en Hila of Hila. Tickets kosten 15 eurotjes. De deur openen om half twee s middags en de aanvang is om half drie. En dan speelt Salvage. En the Devil's Third komt een flinke dosis heavy thrash ...langsbrengen in de Little Devil op 10 uh, januari in Tilburg met een reunion show met support van Blood Crypt. Een HM2-fueled death metal band met hardcore invloeden uit Tilburg zelf. De toegang is gratis, de aanvang is om 8 uur. En lokale helden Grafjammer moeten minimaal een keer per jaar in DB's in Utrecht optreden. Dat is gewoon zo. Zaterdag 10 januari is het weer tijd voor deze zwarte mannen... die ook nog een kleine release te vieren hebben. Ook op het affiche het Belgische verwilderd Belgian Death Blackened Death 5 Piece combining the coldness of black metal with the rage of death metal. En last but not least kunnen we eindelijk weer live genieten van het Utrechtse sterveling. Atmosferische black met een twist. Tickets regulier kosten 13,50 euro. Aanvang is om half een acht. En de nieuwjaarsborrel voor metal in Nederland is terug met als van ouds als strijdtoneel de beide zalen die Hedon te bieden heeft. We zullen zeven acts van zowel binnen als buiten de regio met een klapper van een headliner erboven de review passeren. Terwijl wij samen proosten op weer een jaar vol keiharde Metal, gave concerten en prachtige festivals. De line-up bestaat onder andere uit Obscura, Imperium, Decadence en Body Farm in de grote zaal, maar ook in de kleine zaal is genoeg te beleven. Onder andere met de local heroes van Chagor. Tickets kosten 38,50 euro. De deur openen die avond om 6 uur. De aanvang is om half 7. En dat was de concertagenda weer voor deze week. Gauw door. Maar voorlopig dus geen uh, ja, uh, concertagenda metal nieuws in verband met band interviews. Pas bij de laatste uitzending van deze maand uh, weer met Ben van. Play it loud Underground. We sluiten de uitzending af met de powerband metal band Dalia uit Aarschot in België. De band werd in 2021 opgericht door lead en gitarist Ken Wekhuizen. En bestaat verder uit de klassiek gescholde zangeres Sophie. Gitarist Yves, bassist Thijs en drummer Mark. Na de release van een demo en de gelijknamige GP vorig jaar bracht de band ook nog de nieuwe single Eternity uit op 3 oktober die ze mij vroegen te draaien. En daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Met deze power metal knaller sluiten we deze eerste editie van Play It Loud the Dutch Fury af. En bedank iedereen weer voor het luisteren. De bands voor hun input en me weer een persoonlijke touch aan te geven. En hopelijk tot volgende week. Want dan ontvang ik de heren van heavy metal band Black Knight uit, uit Hoorn in de studio om over hun langlopende carrière sinds 82 te praten. En natuurlijk hun jaar. Vorig jaar op 5 juli verschenen het nieuwe album The Tower. Uh, voor nu ga ik het dus uit met Thalia's Eternity en mijn vastgelegde woorden: horns up in stay metal, muscle. You're yeah.